Naar de oorsprong van de vergiftiging zijn twee slagerijen in de buurt van Leeuw gesloten. Zes kinderen zouden vlees hebben gegeten dat afkomstig was uit deze twee slagerijen. Of dat vlees ook echt de bron was is nog niet duidelijk. De verwachting is dus dat daar begin volgende week meer over bekend wordt. Demissionair premier Schoof gaat ervan uit dat alle NAVO-landen hun defensiebudget verhogen naar 5%. Dat zei hij in de laatste persconferentie voordat de NAVO-top dinsdag in Den Haag begint. Gisteren zei Spanje niet van plan te zijn om zich vast te leggen op die 5%. Dus de Spaanse regering vreest voor belastingverhogingen als het land miljarden euro's extra's moet vinden voor de verdediging tegen Rusland. Nederland denkt dat het toch lukt om Spanje te overtuigen om een akkoord te bereiken over die verhoging van het het budget moeten alle 32 landen tekenen. Het verheerlijken van terroristische aanslagen... en het verspreiden van video's waarin terroristisch geweld wordt goedgepraat moet strafbaar worden. De het demissionaire kabinet werkt aan een verbod. Volgens demissionair minister Van Wil van Justitie en Veiligheid... moet dat voorkomen dat terroristische groeperingen... hun ideologie kunnen verspreiden. Oh ja. Het gaat om gevangenisstraffen tot maximaal drie jaar of een geldboete... De politie heeft wapens, explosieven en ook munitie gevonden... in een woning in Welre in Limburg. Op woensdag werd de bewoner daarna urenlange onderhandelingen opgepakt. Volgens de politie was er sprake van een dreigende situatie. Die man die zou verward zijn geweest. De politie heeft de wapens en de munitie in beslag genomen. Er wordt nog gekeken of die mogelijk verband houden met andere lopende zaken. Het weer, vanavond nog lang warm. Temperatuur daalt van 8 naar rond de 15 graden. Morgen dan opnieuw een zomerse dag. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NRS Journaal. Dankjewel. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemsteden en Bloemendaal. Johan Boots. Samen natuurlijk met Maxon hulp. We doen we even... Rustig. Ja, ha, ha, ha. Cause you know, when I flow, and I show you so Which way is better, which way You gotta go to make a fun party or naughty You gotta check this out, y'all. So, Lord, There's a party over there with glamorous and glare. So let hey, need your, pop that body, Move your body, now side to side It's party time, yeah that's right We're dancing tonight, till the sun is coming And skies sky's all right, to an end well, I can understand, I'm not party man If the best I can, we you love to Now out of the scene, ah! Run, not for every race in your case We're getting rough I'm not gonna stop until you're getting up Back full forth, back, back to you see yourself It's like a heart attack For rounds, combination, infiltration, Situation all over the nation Like round and round, upside down Little more life to the beat on the ground Then put your hands up in the air Wave like I just don't care And if you're ready to rock, then rock with me And somebody say, oh yeah Oh yeah Oh Space just to hit it Move, move, back body dilly dilly yeah We'll make a party With the beat to the O To the beat to the O Wanna rock your body Wanna rock your soul Well, I've never, ever said I'll do it better Just all the time It's of Clever I got the feeling Weekend in with Joam and Max. The idea is turn up the boats. start. Ik natuurlijk vanuit Heilo. Dat is een eindje weg, maar toevallig ook een plek waar ik een uh, tijdje gewoond heb. De uh, Sun Club met Fiesta. En, uh, ja, dat voelt als uh, gisteren, maar dat was gewoon 1997 dat dit een hit was. Welkom, welkom. Dit is een nieuwe episode van Turn Up The Boats. En dat doe ik natuurlijk niet helemaal alleen. Ik heb daar natuurlijk ook een, ja, een sidekick, co-host, medepresentator... Max van Velden. Nou, bedankt voor het applaus. Johan, goedenavond. Hoe is het met je? Hoe is het met jou? Oh, goed. Nee, met mij gaat het prima, Max. Ja. Ik, nou, ben, ik ben euforisch. Hoezo? Nou, ik heb deze week uh, uh, heb ik een uh, nieuw huis gekocht... dat heeft gepasseerd afgelopen gisteren. Gefeliciteerd. Ja, en ja. wanneer mag je intrekken? Wanneer is het, mag, ben je er uh, in aan het wonen, zeg maar? Nou, de, de, deze woning heeft nog wat liefde nodig. Ja. Um, dus ik ga er eerst nog een klein beetje liefde in stoppen... Uh, in de zin van uh, stopcontacten verlagen. Want die staan nog allemaal op, uh, ja, op, op, op, op navelhoogte, noemen we maar. En als, we, als, als je buiten, buiten, de, buiten, de, buiten jouw radio-werkzame leven... ben jij in die situatie... In de ICT, dus dat moet helemaal goed komen. Zet ja, je stopcontacten, dan kun jij daar, daar wel raad mee. Raadjes is dus geen probleem. Dus dat, dat, dat is een, een positief iets en uh, het is mooi weer, Max. Ja, en en... weet je, het is zo mooi weer. Ik heb er even een tropisch drankje bij gepakt. Ik ja? zeg. Oh, oké, lekker. Kijk, dat is altijd lekker hè. En uh, wat, uh, wat drinken we, Max? We drinken uh, braaf kassies vanavond. Want... Ja, je zou kunnen zeggen, gaan we aan een bier, gaan we aan uh, de, de, de blikjes met uh, alcoholische versnaperingen. Maar we, we houden het op kassies op dit moment. Kun je even een, voor de luisteraar die geïnteresseerd is, even een klein slokje nemen? Een klein van... slokje. Ja? Ja? ja, tuurlijk. Max, neem nu een slokje as we speak. Ja, hoe is het? Heerlijk. Lekker zoetig. Uh, nou, oh, oh. Ja, waar, waar mensen echt niet van houden, dat zijn, uh, vooral mensen die misofonie hebben, die houden niet van slurpgeluiden op de radio, dus ik, ik, ik zal het, dat zal ik de mensen besparen. Nou, goed joh, dat, ook die mensen moeten af en toe een klein beetje buiten de comfortzone. Nou, oké. Okay. En over buiten de comfortzone gesproken, straks is het weer tijd voor Mindset Moment. Martijn Kalkhoven, ja, als je meekijkt op haarlem105.nl slash /haarlem 105 radio, en dan de kijk-live-functie aanvinkt, heb je hem al gezien? De M to the A, to the R, to the T, to the I, to the J, to the N, to the K, to the E, to the L, to de K, to the H, to the O, to the V, to the E, to the N. Martijn Koogel over. Ja, ik kan het ook niet korter maken, maar het is natuurlijk echt waar. Ze is in de studio op dit moment. Martijn. Dat is Hoe is het Goedenavond heren. Goedemorgen. Ik voel me natuurlijk echt vereerd weer. Max, misschien moet er een korte naam verzinnen voor mij. Dat is misschien de opdracht van vanavond. Kalkman. De Kalkman. De Kalkman. Of Kalkkoop. Vind ik nog beter ik, ik heb het idee dat oh, vrienden van jou jou afkorten met uh, Tijn of Tines of Mart. Mart, zelden, maar familie is vaak Tijn. Tijn, inderdaad, ja. Tijn. Ja, Tijn ja. ja precies. Ja, dat, is, dat klinkt een beetje... Je wel hier in de buurt van. ook een strandtent die heet Tijn. Ik wil geen reclame maken, nee, maar nee, het is wel het zo. Is wel een, maar wel gezellig aan het Ja, vindt. zeker. Ja. Mijn boersje werkt daar trouwens. Ja. Ja. Of heeft dat gewerkt. Ik weet niet eens of hij er nog zit. Maar dat uh, zal ik eens aan hem vragen. Ja. Oké, okay, nou Martijn, uh, we gaan straks natuurlijk nog een uh, episode van Mindset Moment doen. Uh, na de aankomende plaat die klaar staat. Dus laten we daar dan lekker van genieten. En dan uh, gaan we straks uh, gewoon uh, weer gezellig met elkaar door. Ja, toch? Gezellig. Mooi. Hartstikke idee. Allemaal in Haarlem en verder buiten. Op 899 FM. Dit is Haarlem. 105 Let's go ahead now! 19. Oh, wacht even. Nee, nee, nee, nee, nee. We moeten niet deze dingetjes hebben. Gaat de, de hele productie gaat als een gat voor jongens. Dat is ongelooflijk. 1993, the Turn of the Boost Classic kunnen we het wel noemen. De mannen van Spin Doctors en Two Princes. En uh, wat nog wel leukst van Jan detail is. Wat niemand eigenlijk weet. Ja. Uh, deze plaat hoorde ik op de achtergrond uit de speaker komen van de 7 en 11. Zo wordt dat genoemd in Landgraaf. En um, ik was toen dertien. En ik kreeg toen mijn eerste kus van Nathalie. Oeh la la. Oeh la, la. Dat, dat je het uh, even nou, weet. Wat mijn verhaal bij dit nummer is een stuk minder romantisch. Maar wel heel leuk. Ik ja. was op wintersportvakantie. Aan het einde van afgelopen jaar. En uh, de, uh, we waren in de bus terug naar Nederland. Van Oostenrijk naar Nederland terug. En een van de mensen in de bus... Vraag deze plaat aan. één van de mensen in de bus? Ja. Oké. Okay. En de hele bus ging er vervolgens lekker op los. Nou, dat, dat, is ook wel, dat is ook wel een plaat om een beetje op los te gaan. Precies. Waar we wat minder op los gaan, maar wel lang over kunnen praten, is Mindset Moment. Girl of the boats, presenteert de apotheose van je vrijdagavond. Het item speciaal voor jongeren. Mindset Moment. Martijn Kalkhoven. Martijn, goedenavond. Goedenavond thema van deze maand. Twee weken geleden hadden we er Anton Broers over aan de telefoon hier live in de uitzending. Maar vandaag hebben we jou hier te gast, niet eens aan de telefoon, maar je zit hier gewoon in levende lijf in de studio, wat we ontzettend leuk vinden. We gaan het hebben over kortzondige zomerliefdes. En over of je dat nou wel moet vertrouwen, hoe je de focus daarbij houdt, of je je niet gek laat maken, of het romantiseert in je hoofd. Door het warme weer en de omstandigheden, de rust, de vakantietijd. Ja, ja uh, Martijn, hoe, hoe ervaar jij die tijd een beetje? Mensen komen misschien wel naar jou toe, naar jou als braincoach, van ik ben verliefd, ben ik wel echt verliefd? Krijg je daar mee te maken? Kom je dat tegen? Nou, als, als mensen verliefd zijn, komen ze niet naar mij toe. Dan komen ze, gaan ze meestal naar de mensen toe waar ze verliefd op zijn. zeg maar. Nee, en, dat snap en, ik. Dat is ook wel handiger. Ja, dat, is veel, dat is veel gezelliger ook. Ja. En, ik, ja. en de meeste mensen, ik weet, ik weet niet zo goed meer hoe dit was toen je dat als eerste uh, uh, ervaarde, maar volgens mij herken je dat vrij vlot. Ja, nou ja ook... ik heb het nog nooit zo ervaren, moet ik nee. eerlijk zeggen. Maar dan gaan we meteen heel diep in de, in de persoonlijke info. Mm -hmm. maar, uh, Waarom ik, niet? Ik, nee, oké. Okay. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen. Dat, dat het wel eens uh, op, je, op, je, op je terug kan komen. Hè? De zomer gaat ook weer voorbij. En het werkleven en de hectiek die daarbij komt, komt weer terug. Doet weer zijn intreden. Het harde leven gaat weer beginnen. En dan is die liefde ineens niet meer zo rooskleurig als die was in die vakantietijd. Toch altijd, uh, op de een of andere manier lijkt het dan wel wat, uh, uh, ja, wat mooier. Wat meer het gevoel voor nostalgie in de zomer. Omdat we dan in een andere vibe zitten, heb ik me laten vertellen, door een van die andere collega-coach ja, wat is. Ik, wat ik zelf ervaar, uh, van wat ik er nog van weet, is dat je er heel veel energie van krijgt. En daar gaat, ga je volgens mij altijd goed op. Dus wat dat betreft is verliefdheid heerlijk. Uh, en uh, nou ja, als het met de juiste persoon is, om zeggen te en dat klikt, dan ja. uh, is de chemie natuurlijk uh, werelds. Dat is, uh, ik zou bijna zeggen... Uh, menselijke drugs. Ja, ja. En, uh, heb jij misschien nog tips ook voor de mensen die op dit moment luisteren... en denken bij van Ja. ik weet niet zo goed hoe ik dat nou moet aanpakken. Ik heb soms wel wat kriebels, vind ik het wel lastig. Heb ik een drempel. Of mensen die er eerst gewoon uh, een paar drankjes in moeten kieperen... voordat ze dan uiteindelijk die stap durven te nemen. Ja, dat is, uh, dat is toch weer... Uh, Lijkt mij redelijk simpel. Blijf bij jezelf. Ga geen gekke dingen doen. Uh, uh, zorg niet dat je uh, helemaal... Uh, Um, ja, gek, je gek laat maken, letterlijk. Zeggen. Blijf bij jezelf. En, want je valt op mensen die een beetje, ja, die een beetje in dezelfde range zitten. Zeggen. Die, die wat van jou weg hebben, zo zeggen. en toch een beetje spannender zijn. Dus um, blijf jezelf. Blijf jezelf is het belangrijkste. Okay. Ja, nee, inderdaad. Uh, maar ik, ik denk dan wel... wat extra drankjes erin en zo... dat kan het ook een vertekend beeld omgeven natuurlijk. Zeker. Uh, alcohol uh, uh, uh, versterkt een hoop emotie, zeg maar. Dus als je emotie hebt, dan uh, met alcohol uh, versterkt dat enorm. Ik, ik moet eerlijk zeggen dat, uh, ik denk dat als je echt verlies bent... Zeggen dat je geen alcohol nodig hebt om, uh, nee. om daarmee om te gaan. Nee. Dan heb je natuurlijk al die leuke positieve hormoontjes... die je natuurlijk ook wel een beetje hè? Ja. Wat blijer maken dan gemiddeld, wil maar nou zeggen. Ja, zeker. Goed. Dit was mindset moment. Dankjewel Martijn voor je bijdrage. En we gaan gauw verder met de hits hier op Harlemon 5. In de tweede uur hebben we nog podiumparels en mini mega misje komt eraan. Maar eerst de lekkere turn-up de weeskneiders die je van ons gewend bent, zoals deze van The Mirror Cry. She questioned the sun oh, a wow. zomerse klanken moenie en I'll be loving you. Ik heb het weer voor de komende dagen. Neemt de bewolking toe en blijft het zo goed als droog hier in Haarlem. De temperaturen kan wel dalen naar een graad of 19 overdag, maar s'nachts is het ook nog steeds 16 graden. De wind is zacht en draait af en toe geleidelijk van het westen naar het oosten en is heel matig windkracht 3 of 4. En als ik ook even kijk naar de dagtemperatuur lieve mensen. Uh, morgen zaterdag kan het ene 30 graden worden. Echt normaal! En zondag 26 graden. Dus nou, Dat zijn heerlijke tropische temperaturen. Ja. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. I've stolen many amends. I've stolen a face. The dad The Devil. De Rolling Stones met Mick Jagger, dik in de tachtig. En uh, ze zijn. Uh, ja, tot een aantal jaar geleden waren ze nog. Ik weet niet, ik weet niet of ze nog steeds actief zijn. Maar uh, grote hits gehad. En deze remix past keurig binnen de turn-up verbeest muziek die we draaien hier in Turn-up Verboots. We zitten hier in de studio met mijzelf, Max van Vulpen. Dat is misschien niet netjes om mee te beginnen. Eigenlijk moet je altijd met jezelf afsluiten. Dus zal ik nog maar één keer herkansen. We zitten hier in de studio met Johan. Ja, ja. braincoach Martijn. Yes. En ikzelf. En het wordt fantastisch weer dit weekend. Ja. We gaan gewoon de 30 graden over. Ja, dat is niet mis. Morgen wordt het tropisch warm. Tropisch warm. Hebben jullie tropisch warme plannen voor dit weekend? Ik ben wel benieuwd. Ja. Nou, ik, uh, ik, ik moet klussen, want ik zei, oh. ik ga morgen natuurlijk aan de bak ja, uh, in mijn huis. En de snikhitte aan de bak. Ja, en ik hoop dat ik uh, daarna nog uh, een licht alcoholisch drankje binnen kan kiepen eigenlijk. Dat is, een dat beetje, is altijd uh, lekker. Ja. Dat is altijd, en een welverdiende beloning, voor al dat harde klussen. Zeker. Maar nou, zeker. Mijn broertje die is ook druk aan de bak dit weekend, want die heeft proefwerkweek aankomende week. Die oh. had vandaag als eerste twee proefwerken afgerond, wiskunde en maatschappijleer... Mm -hmm. En dan zou je denken dat die school zegt, nou, het is zo lekker weer, we schorten het allemaal even op voor een bepaalde tijd. Maar nee, het gaat gewoon allemaal door volgens de planning, uh, de proefwerkweek maandag uh, gaat hij weer uh, proefwerken ma moeten maken. De hele week lang, nog tot en met de aanstaande vrijdag. Belachelijk! Belachelijk! Belachelijk, terwijl het zo <laughs> lekker weer wordt het weekend. En, ja, wie weet thuis dat we nog even de barbecue aansteken. Maar dan weten we in elk geval wel welke radiozender we morgen moeten aanzetten. Want hier op deze zender, op Haarlem 105. word je morgenmiddag en avond tussen 5 en 8. De superfoute zomerhit XXL met Bas van der Schuijts. Oh, kijk. Het is uh, een mooie inleiding ook. Gaat het reclame meteen voor Basie. Ja. En Martijn, uh, wat, wat, heb jij nog snode plannen? Nee, geen snode plannen. Maar ik ga wel water uh, opzoeken. Of het nou een, een badje in de tuin wordt of uh, een duin meer. Maar het wordt wel. Uh... Water. Ja, ben je ook een, ja, een strandmens? Ik hoor jou heel nadrukkelijk duin uh, meer roepen. Ben je niet zo'n strandmens? Ik, ben, ik hou enorm van strand, ja. Ik kan, uh, op elk werktype kan ik op strand zijn. Maar dit is wel uh, ultiem, zeg maar. Warm en, uh, en uh, voetjes in het zand. Ja, vo ja. vo voetjes in het snik, hete zand. Ja. Ik zou dan toch zeggen voetjes in de zee. Maar er hoort natuurlijk geen kwallen in de zee zeggen. Nee, dat is niet lekker. Je hoort mensen wel eens roepen. Van, uh, ze vinden het niet uh, heel uh, standaard om naar het strand te gaan. Uh, vooral als mensen dichtbij wonen. Ik hoor dat vaak... Uh, inderdaad, van mensen van Bloemendaal, Zandvoort, maar ook in Egmond, waar ik vroeger in de buurt woonde. Ik vind dat wel bijzonder, dan woon je zo dichtbij en dan ga je er niet heen. Nou, ik moet wel bekennen dat uh, sinds, ik, uh, sinds wij in Haarlem wonen, uh -huh. we, gingen, we, gingen we een tijd lang minder naar het stand. Maar ik heb het dus weer expres weer opgezocht. Ik vind het heerlijk. Ik ga soms uh, gewoon, fiets ik die kant op en dan ga ik lekker uh, lopen. Heerlijk, ja. Mooi. Ja. Misschien dat de luisteraars ook nog uh, wat plannen hebben. En je bent aan het luisteren en je denkt: ja, ik wil ook wel even wat delen met deze rakkers. Uh, Max, hoe. Kunnen onze luisteraars met ons in contact komen? Twee mogelijkheden. ik doe ze snel even op haarlem105.nl/slash studio. Of telefonisch 023 531 6161. 023 531 6161. En kies twee, kies voor de studio. Dit is Turn Up Verboord. Nog tot negen uur op je radio met nu muziek uit 1981. in non guardato. <tied> <tied>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 idea of 16, L'ho portata, l'ho versato un'aranciata, lei si fatta una risata. A mio whisky si è aggrappata, i cinque litri soscolate. Mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, un tratto, l'ho agganciata, dalle braccia mi sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carettata, sul visino su rifata, ma sembrava una patata, l'ho chiamata, l'ho frullata. E mi ha fatto una frittata. Oh yeah. Ze si vissen così, no? E poi, che idea! Quale idea! Non vedi che lei non ci sta! Che idea! Quale idea! E' maliziosa, massa praat te nera! Paga un super bullo, un po' come te! E poi che ha di speciale che in un altro no, non c'è! Che idea! Quale idea! Non vedi che lei non ci sta! Che idea! Quale idea! Affetto lei lunga la salle, ei ti para girare in torno! Senza avere mai le cose che pretendi in fondo scusa in cambio tu che dai? Bala. Bala. Nou, hey, het is wel, je krijgt er op een gegeven moment vanzelf wel last van... Uh, op het moment dat je natuurlijk uh, ja. uh, bijvoorbeeld een grachtenloop gaat doen. Ja, en, uh, en net dicht. komt de stagiair James hier binnenwandelen in de studio. En die zegt, jongens, weten jullie dat de grachtenloop hier is vandaag in de omgeving? Ik zeg, een beetje. weet je? Maar er uh, schijnt het dus te zijn vijf uh, kilometer hardlopen... En ik weet eigenlijk heel weinig, uh, beschamend weinig. Nou, ik zit te kijken op de site nu op dit moment. Ja, en, uh, ja ik, ik zie inderdaad 5 en 10 kilometer, Martijn. En Toen... waar is het voor? Is het voor uh, aangespoelde zeehondjes of walvissen of uh, nou, ik zie hier... iets anders? De zorgspecialist, het goede, doel, oh, ja. het, het goede doel, het goede doel, goede doel is uh, Ipso Huis Kennemeland. Dus um, daar Kijk. wordt het uh, volgens mij dit jaar voor gedaan. En uh, uh, wat doet dat, Ipso Huis in Dat is als goed toe verbonden. Uh, en waarom? Uh, uh, dat Ipso Huis de impact van kanker uh, ah. is levend veranderd. Niet alleen voor een patiënt, maar ook voor de naaste. En bij het Ipso Huis uh, wordt een plek gebouwd voor mensen die uh, nou, het even zwaar hebben... En die, uh, ja, even willen ademhalen, wat steun willen hebben... of een luisterend oor. Dus uh, daar gaat de opbrengst heen. En als ik het goed zie, vorig jaar is er 2400 euro binnengehaald. En elk klein beetje helpt. En dat vinden we fantastisch hier bij Turn Up Verboot. Ook omdat steeds meer jonge mensen... gediagnosticeerd worden met kanker. We hebben bekende voorbeelden hier in de wereld. Emma Heesters, de zangeres die baarmoederhalskanker kreeg... die daarmee werd gediagnosticeerd. Er zijn het ook Freek van Suzanne en Freek... zijn ongeneeslijke longkanker. Maar ja, dat zijn bekende... Ik mensen en het kan iedereen overkomen. Het kan mijzelf, zou het kunnen overkomen. Het zou iedereen kunnen gebeuren. En dat is een verschrikkelijke gedachte. Dus elk klein beetje geld, dat wordt opgehaald met... Rennen Met wat voor goed doel dan ook. En dan speciaal de mensen die vandaag de tijd hebben genomen. om juist dat te doen in deze snikhitte vandaag. verdienen een shout-out namens het hele team van Turn-up Verboots en Harlem 105. Absoluut. En Martijn, jij gaat daar ook nog een kijkje nemen, hè? begrijp ik. Ik ga zeker even langs. Ja. En jij bent zelf, behalve braincoach. natuurlijk ook wel sportief. Zijn er nog sporten die uh, nou, intens genoeg zijn. dat je uh, wat compassie en medeleven hebt op dat vlak? Zeker, ik ben uh, zelf, uh, ik, heb, ik heb de 5, of de 10, kilometer in Alkmaar gelopen. Dus ik, ik, ja, ik uh, ben aan, aan het nadenken of ik de halve van Haarlem ga doen. ben je de afgelopen keer in Alkmaar geweest. Zeker, dat was een groot feest. Dat was echt ja, dat wou ik zeggen, ja. want dan, jij bent langs mij gelopen. Want jij ging langs een café op een hoekje. Uh, langs de Vrouwenstraat ja, ging enzovoort ja, op. Ja. En dat café, daar zat ik uh, aan het frisje. Ja. Yeah, yeah. <laughs> zat ik daar ja, al dat frisje. Even ja. te kijken, ja, precies. Oh, wat leuk joh. Ja, nou. wat fantastisch. Gaan we ja. straks ja. nog even verder over praten. Uh, nu eerst even op Turn up the muziek weer, want daar is tijd voor. Zal ik Dance to Trance Captain Hollywood Project onderweg? En nu Charlie Lonois en Mental Trio. So if you see the stars tonight, then tell me what they say. Let me know. And tell me what they say, and let me know how bright they are, and I. Turn up the base knijters. Dit zegt Charlie en Mental Theo hoorde je hier op de vrijdagavond van Haarlem 105 met Star. Het is het lekker Zeker Martin Gaus. En we gaan gauw verder, want het loopt alweer tegen achter. En de regel is dat we dit, wat we nu gaan noemen, zo ongeveer rond kwart voor acht doen. Nou, we zijn iets uitgelopen. Maakt niet uit. Maakt Maak niet uit. uit. Het is er weer tijd voor de turn up verboot. mega up the got listen, I won't lose myself for anybody, And I'm sorry. Dat mega megaschijf. Dansend je weekend in. Met Johan en Max. Dit is Turn Up The Boats We're flying high. We're flying right up to the sky. We fly so high. We're flying right up to the sky. We're flying high. We fly so high, we fly so high. Hollywood Project en We're Flying High bij Turn of the Boat. Het is twee minuten voor acht. En we gaan zo direct naar de actualiteiten en een klein stukje boodschappen doen. En wij moeten als omroep natuurlijk ook muntjes verdienen. het is het lekker. In. Zeker. Uh, maar wat ook lekker is, is de muziek die er straks aankomt. Ik heb muziek voor je onderweg van de Superman lovers. Moe, Steve, Futureing, Han en Juicy komen onderweg. En als laatste voor dit uur de Sonic Servers.